Ja, goedemiddag. Ja, is goed. Dank u wel. Alsjeblieft. Moest u wat harder zijn, hè? Nee, is goed zo. Ja, staat hij goed zo? Ja, staat hij goed. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Daar zijn we weer. Wat een mooie verkeersinformatie, hoor, in hè? Ja, leuk. Uh, wat zei je? Ik span. Uh, ja, tot zover. Ja, oh. <laughs> ja, ze moeten... niet, Ze moeten ook een keer wat. Ah. Ja. ja, vind ik ook. Ja. Nou ja, dan kun je ook niks doen, hè. Snoeren zijn... Goed, juist. Ja, nou, wij zijn er wel gewoon. Wij zijn er wel. En we stond... Volledig en wel. We stonden er ook niet, maar we kunnen het leuk imiteren. Dan gaat het om. Pla... Ja. jaren dames en heren. Dan gaan we weer een normale uitzending natuurlijk. Uh... Ja, vorig, ja, vorige week was het wel heel rustig. hoor. Ja, het was heel rustig. We ja. Ja. Ja. hadden oh, geloof ik ook na afloop geen een luisteraar meer. Maar, uh, okay. Dat maakt niet, uit. maakt niet uit. Wij vonden het uh, de moeite waard om te doen. En we gaan vandaag weer een normale uitzending, dames en heren. Ik was vanmorgen wat nou ja, laat Enigszins met... normaal. Ik was vandaag een beetje laat met de mail. Dat komt... Uh, gisteravond uh, heel veel te doen had. Heb je ik... veel gedronken gisteren? Nee hoor. niet ik, uh, ik kwam er vanmorgen om, om, om half elf of was achter. Oh, ik moet platen platen uitzoeken. <laughs> nee, nou, ik moet toch maar even gaan kijken. Nou. Dan, ik allemaal nog uh, goed, voorbereid, ik ja, maar, ja. goed voorbereid. Ja, goed voorbereid. Maar dat maakt niet uit. We hebben er weer drie. En uh, ze zijn weer leuk. Welke hebben... drie hebben we? We hebben Graham Nash. Uh, Songs for Beginners. Zijn allereerste solo platen in 1971. Prachtige platen overigens, met hele mooie liedjes erop. Graham Nash, je kent hem. Uh, van de hollies zo, Maar daar zal ik zo wel even wat meer van vertellen. Uh, verder hebben we een live LP. Een Evening with Diana Ross. En uh, dat is een prachtige plaat. Van een, een uh, live concert van de dame. Het is een dubbel LP. En daar kunnen we heel veel uh, leuke dingen van draaien. Uh, onder andere stukken uit Lady Sings the Blues. En zo. En uh, uit haar Supreme's verleden. Natuurlijk sta, staan er een aantal stukken op. Nou, het is gewoon een hele mooie plaat. En die gaan we dus Sorry, gaan we straks ook even iets van draaien. En verder heb ik uh, Van Morrison... Oh, ja, van, altijd leuk. Van de Man met St. Dominic's Preview heet die plaat. Er uh, staat één heel bekende nummer op en dat is uh, Jackie Wilson's set. Dat is eigenlijk een beetje de enige hit, geloof ik, die erop staat. Maar ja, Van Morrison uh, heeft natuurlijk uh, prachtige nummers zozaam, uh, gemaakt. Uh, prachtige muziek gemaakt. En nu gaan we dus ook iets van horen van deze LP St. Dominic's Preview. Maar we beginnen met uh, Graham Nash. Uh, Graham Nash was uh, oorspronkelijk lid van de Hollies. Uh, hele tijd trouwens. Uh, ja, jaar of zij zeven, acht wel. En uh, nou ja, dat ging allemaal goed. En uh, de Hollies was een succesvolle groep. In het kielzocht van de Beatles, zou ik maar zeggen. Uh, prachtige, meerstemmige gezang. En... Uh, ja, Graham Ness ging er op een gegeven moment uit, want de heren waren het niet helemaal meer muzikaal eens wat betreft de richting die de groep moest gaan volgen. En Graham Ness wilde toch een beetje meer de Beatles achterna, dus een beetje progressive rock, een beetje, een beetje ja, wat moeilijkere muziek. En de Hollies kwamen met het idee van we willen een LP uh, gaan opnemen. Hollies sing Dylan. Nou, dat vond Graham Nash helemaal niks. Dus daar ga ik dingen meedoen. Mee en toen is hij uh, vertrokken naar Amerika. En daar ontmoette hij Steffen Stills en uh, David Crosby. En dat werd dus het fameuze trio Crosby, Stills en Nash. Later ook nog uitgebreid met New York. En toen werd het Crosby, Stills, Nash en Young. Uh, de prachtige plaat Deja Vu kwam. Die hebben we al eens gedraaid in dit uh, programma. En daar Daarna maakten alle leden van, uh, van Crosby's Nation ook soloplaten. David Crosby maakte een soloplaat. Steven Stills ging iets doen met Manessus. Daar hebben we ook al een keer wat van gedraaid. En Graham Nash ging ook solo. Songs for Beginners was zijn eerste plaat. Grote hit daarvan was het op de democratische conventie uit 1968 gebaseerde Chicago. Want daar schijnt nogal wat gebeurd te zijn. Ik weet het ook niet meer precies wat er allemaal aan de hand was. Maar er was in ieder geval aardig wat aan de hand. Daar is een, uh, een liedje over geschreven door Graham Nash. En dat staat natuurlijk op deze plaat. Maar... Het gaat over uh, uh, opstandjes in 1968 in de Democratische National Convention in Chicago. Ja precies, dat was het. Er waren rellen en zo ja. allemaal toestanden. Ja, dat weet ik nog. Dat zal, dat zal waarschijnlijk ook iets te maken hebben gehad met de herverkiezing van Lyndon B. Johnson. En ook natuurlijk met de Vietnamoorlog die toen in alle hevigheid ja. uh, woede. Daar Loof. heeft het allemaal iets mee te maken gehad. Goed... Um... We gaan uh, beginnen met een nummer van uh, Songs for Beginners van Graham Nash. En dat nummer dat heet Military Madness. En ik ga u even vertellen. Uh, want dat staat hier allemaal, allemaal prachtig voor mijn neus. Graham Nash speelt hier op de, doet hier de lead vocals en de akoestische gitaar. Uh, John Barbata die doet de drums. Dan hebben we Calvin Fuzzy Samuels die doet bas. Uh, Joel Bernstein doet piano. Dave Mason die, uh, doet uh, elektrische gitaar. Rita Coolidge doet de background vocals. En P.P. Arnold die doet ook de background vocals. Als je nou denkt, van wie is P.P. Arnold? Nou, P.P. Arnold had toen de tijd een hele grote hit met het nummer The First Cut is The Deepest. Het eerste sneetje is het diepst. Ja, zo gaat het. Nou, dan gaan we dan. Uh, Graham Nash, Military Madness. Zag, hoor ik Ja hoor je dat? Ja ik hoor dat Gelukkig maar uh, Ja hoor ja. ik Alsjeblieft. Dankjewel oh, Stop Stop Ja Oh uh oh Ja Nee we stoppen niet we gaan gewoon door. Uh, Graham Nash, Military Madness. En uh, we gaan uh, verder met iets heel anders. Namelijk Diana Ross, dames en heren. Diana Ross begon als zangeresje van de legendarische Motown groep The Supremes. En uh, daar ging ze op een gegeven moment, uh, het heette eerste Supremes. En daarna werd het Diana Ross en de Supremes. Want zij werd langzaam zeker naar voren geschoven als de leading lady. En um, op een gegeven moment uh, stapte zij uit de Supremes. Ik kan Supreme's. stop vinden. Uh, stop in the name of love. Staat, staat er wel op, kan drie. Nou, um, <laughs> goed. Uh, wat zeg ik nou eigenlijk? Oh ja, nou goed. Toen werd het dus op een gegeven moment Diana Ross en oh, de ja. Supremes. En um, daarna uh, ging zij uh, solo en kreeg toen een fantastische solo carrière met hele grote hits en hele mooie concerten. En van een van die concerten An, I, An Evening with Diana Ross eh, dames en heren daar is dus een dubbel LP van gemaakt. Eh, het leuke is dat de LP verdeeld is in een aantal stukken eh, ik begin ergens middenin trouwens. Ja, dat, is, dat, is dat merk ik wel. We beginnen ergens middenin gewoon. Um, maar het is verdeeld bijvoorbeeld in uh, The Point. The Working Girls. En uh, daarin uh, doet zij allerlei stukken van Billie Holiday. Um, en, en dat Billie Holiday, Josephine Baker, uh, Ethel Waters en Bessie Smith. Want dat was, u kent Diana Ross natuurlijk ook vanwege haar gigantische mooie rol in Lady Sings The Blues. Waarin zij het uh, had over Billie Holiday. Uh, verder op kan 3 hebben we de Motown story. en staan een aantal uh, grote hits uit het uh, beroemde Motown verleden. En ook een blok dat heet The Supremes. Uh, waarin zij dus terugblikt op haar tijd met uh, The Supremes. Nou, daar gaan we een stuk van draaien. Uh, en dat heet Stop in the Name of Love. Zo zal het lukken. Ja? toch? Ja, gaat het lukken? Ik hoop het wel. Dit hem? Ja, dat is hem niet, maar we halen en welke is het dan? Je kan hem dit, niet is, dit is de volgende. Oh, Hij staat ervoor. <laughs> dit is You Can't Hurry Love. Je moet er eentje terug, man. Ja, het is een beetje lastig. Het is een live-op, er zullen wel weer geen bandjes op zitten en zo. Dus dat uh, is altijd een beetje lastig. Dat is het. Stap op de Nijmangblad. is de Supremes, Diana Ross, live. En u hoorde achter volgen Stop. In the name of love, you can't hurry, love. Reflections, uh, the world is empty without you. And I hear a symphony. En het is natuurlijk lekker om te horen. Het concert wat, uh, waar dit uitkomt is opgenomen. Live at the uh, Amanson Theater in Los Angeles, Californië, dames en heren. En dat is gebeurd op 1 september, september 1976. Uh, het geheel is onder leiding gebeurd van de heer Joan Layton. En uh, nou ja, dat is, uh, dat fantastische. Uh, uh, de rhythm section bestond uit uh, Marty Harris piano, Gene Pello op drums, John Collins gitaar, Louis Pierce op bas, Jerry Steinholz speelde de, dat is vast een duits, Steinholz, ja, Jerry Steinholz die speelde de congas, Greg White deed de keyboards. En dan hadden we Er waren ook nog mimers bij Mensen die die meme deden Dat waren Hyatt Cohen, Stuart Fisher En Don McLeod En dat kan je dus niet zien op een oplaat Ja, dat is helaas, dat gaat niet Goed, euh, zoals ik al zei Live opgenomen dus at the Amundsen Theater In Los Angeles in California, September 1976 Nou, fantastische plaat En u gaat daar straks nog meer van deze prachtige medleys horen Want er staan een aantal van die leuke medleys op Allemaal liedjes achter elkaar, korte stukjes, maar wel de moeite waard, vooral omdat het live is. Van Morrison. Van de Man. Van de Man begon in de jaren, vroege jaren zestig. Um, natuurlijk met de legendarische band Them. Uit Ierland vandaan, die kwamen uit Belfast. Uh, Een Ierse band dus, Them. En um, ja, die hadden natuurlijk fantastische hits. Met Gloria onder andere. I put a spell on you. Uh, uh, wat hadden we nog meer? Uh, Don't think Twice, It's Alright, geloof ik. En nou ja, nog een heleboel van die andere mooie werkjes. En uh, op een gegeven moment ging uh, Van de Man, die ging dus solo. Ja, George nou? Ivan Morrison. Ja. Wat zei je nou? George Ivan Morrison. Ja, hij heet Van. Ja, <laughs> best wel volledig namens George oh, Ivan George Morrison. George Ivan Morrison. Nou, dat is zoveel mooi dat jij dat weet, allemaal. Tuurlijk weet ja. ik dat. Zo uit mijn blote hoofd. Ja, is, ja leuk hè. Wikipedia. <laughs> ja. uh, goed, de, de man heeft een prachtige plaat gemaakt en die heet Saint Dominic's Preview. Um, en ik, ik hoop dat hij nog een beetje te beluisteren is. Want als ik de hoes zo bekijk, dan ja. is het niet helemaal tof meer, ik. Het is een mooi knisperend haardvuur ondertussen. Ik denk, denk, het, denk het wel. We gaan de nummer draaien dat heet Saint Dominic's Preview. Dat is de titelsong van deze plaat. Ladies and gentlemen, Mr. Van Morris. Cleaning all the windows Singing songs about it at soul, And I hear blue strains of no regretting on, Cross the street from Cathedral and on down Meanwhile back in San Francisco Hard to make this whole England Yet the Sipond is Jagged Starry Black With you my Friend And Cause this time they've been off more than they can chew. As we gaze out on, as we gaze out on. All the orange boxes are scattered I guess the Safeway Supermarket and the grain And everybody feels so determined Not to feel. Behind closed doorways. Try to get outside. Get outside every shell. And far away. Yeah, Across country corner, From the corner. Gave out as we gaze out. Sank down the next preview. I look at the man. really covered, and yeah, the record company has paid out for the wine, You got everything in the world you ever wanted, and right about now you face your worst man, you know. And get wet with the jet set, but they were flying too high to see my point of view as we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on. St. Dominic's preview Look at the man. Bang! Volgens mij hoef je niet meer te vertellen hoe de pad heet. En hoe het nummer heet? Hoe heet het dan? Ja, ik weet het niet. Dat heb hem maar honderd keer gezongen op het einde. Saint Dominic's <laughs> Preview heet het. En het komt van zijn zesde solo LP alweer. Want hij was best wel productief hier meneer Morrison. Zijn eerste plaat heet The Blow In Your Mind uit 1967. Daarna kwam Astral, Astral Weeks uit 1968. Vervolgens Moondance uit 1970. De Band on the Street Choir was 1970. Toen kwam er nog een en die heet uh, Tupelo. Tupelo Honey. Ja? Ja, Tupelo Honey, die was uit 1971. En deze St. Dominic's Preview, die was uit 1972. Geweldige cool. plaat. Ik vond het ook een hele mooie, hele mooie, mooi nummer dit. Maar zo staan er nog veel meer op. Hij kraakt een beetje, kan ik niks doen. Maar dat komt omdat het een al uit mijn discotheek verleden. Ja, en uh, in platen meenemen naar een discotheek. Als je DJ uh, bent, dat is dan niet nou helemaal niet al te goed voor die platen. Soms hè, gaat het wel eens overheen en zo. Of je pakt hem met matte vingers. Of weet ik het allemaal. Dat soort dingen. Ja. Maar goed. In ieder geval. Als, het, eh, als een cd deze kwaliteit gaat zo hebben. Zou die al lang eh, niet meer te draaien zijn. En de LP is. Ondanks dat er een tikje of een krasje in zit. Gaan we gewoon door. Toch? Dat klopt. Oké. Okay. En eh, wat gaan we nu doen? Uh, het lopen hè. Ja nou. Oh, oh, ik, ik zal even voor de tune doen. Doe jij voor de tune? Ja, meneer Jansen, het kan lopen. Kijk, dat bedoel ik. Dames en heren, uh, Maurice Wilder <laughs> is de producent. Die, uh, die doet dit al, uh, altijd, die kiest het allemaal uit en zo. En uh, ik moet toch wel even een woord van dankbaarheid spreken aan uh, mijn vriend Raymond Bos uit Beverwijk. Want die uh, zorgt regelmatig voor... Uh, voor prachtige combinaties. En ik heb begrepen dat er nu nog meer mensen bezig zijn. Hè? Ja, Want klopt. Ik ons... heb er ook eentje aangestuurd. Die hebben okay. binnenkort weer 100 voor ons. 100? Ja. Zo. Nou, nee, het, eh, tot nee, 2021 <laughs> zitten we goed. Kunnen we dus doorgaan. Um, voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is het eigenlijk? Hoe kan nou lopen Nou, we hebben een superhit. Hè? Dus gewoon een, een grote hit. En dan is er altijd een Nederlandse artiest die daar een cover van wil maken. Ja, en dat lukt niet altijd. En dat lukt niet altijd even goed. En nou is het probleem dat we vandaag geen jury hebben. Nee, de jury is uh, met vakantie. Ze zit in Turkije allemaal. Het zit, zit allemaal in Turkije. Ja, en eentje is naar Egypte toegegaan. Dus uh, we hebben uh, vandaag zonder jury. Maar we hebben hier een, een, een ontzettende lieve dame in de studio, in de studio zitten. Ja. Die zit, zit een beetje uh, te luisteren en zo hier in de studio. Maar, zullen we die benoemen noemen tot, tot jury? Man? Vandaag is zij erejurylid. Erejurylid. Ja. Dus zij mag behoorgen. Buiten bijzonder, bu buitengewoon ja. jurylid. Nou ben ik alleen even vergeten hoe ze ook weer heet. Ellen, Ellen, Ellen ze. dames en heren, Ellen is, is, jury. Dus, is vandaag jury. Dat wisten ze in de twee minuten geleden nog niet. Maar <laughs> <laughs> nu, nu weet ze het wel. Maakt niet uit, maakt niet uit. Goed, um, gaan we doen maar eens vandaag. Wat hebben uh, we? Eddie Rabbit, Eddie wie? Eddie Rabbit, Abby, Eddie, Eddie Eddie Rabbit, Eddie Rabbit, Eddie Rabbit, Ja. Okay. Met een mooi nummer Driving My Life Away. Oké. Okay. Kenen? Nee, ik ook niet. Well, the midnight, headed find you on a rainy night, steep grade, up ahead, slow me down. Ja, dat klopt. Ja. Ja. ja, dat komt dames en heren. Je u zult natuurlijk afvragen waarom doen ze dat zo raar. Nou, ik zal u vertellen, dat uh, komt namelijk omdat de computer waar al die effecten op staan, die is kapot. Ja, die is stuk gegaan twee weken geleden, ja, vorige week. Dus hebben we die dingen nog niet. Dus dat volgende week hebben we dat weer wel. Ja. Dan, dan, dan is alles weer eraf gehaald. Uh, dan hebben we alles weer normaal. Dus vandaag is het een beetje improviseren, maar uh, goed, het is niet zo erg. Dat maakt niet uit. Uh, hoe heet die man ook wil Roger Rabbit, nee Eddie uh, Rabbit, Abby, Eddie Rabbit, oh ja, Roger Rabbit, Roger, uh, Rabbit. Roger, Roger Rabbit, Roger uh, Rabbit, weer een ander geloof ik. Ja. Uh, nou goed, uh, wat staat er tegenover? <laughs> ik, ik, ik moet nog wat jaartjes mee. Oh, van Volg wie? Mij. Van wie? Oh, uh, sorry, uh, Henk Wijngaard. Henk Wijngaard. Ja. Oh. Ik, moet nog, ik moet nog wat jaren mee. Oh. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ellen let je goed op? Ja, Ellen, goed opletten. Jij bent jury vandaag, hoor. Jij bent jury vandaag. Hoor. Ik kan er niet meer tegen, al die natte wegen en een tegenlichter die zijn felle lichten niet dimt. Altijd maar rijden. En de ruitenwissers dansen voor mijn ogen, sliepen in het ritme van een liedje op de radio. Altijd maar rijden.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 Zijn vuil lichten niet in Altijd maar rijden en de ruitenwissers dansen van de ogen spiepen in het ritme van een liedje op de radio. Altijd maar rijden. Dat is niet zo'n fijn idee. Oeh, ik moet nog wat jaren mee. Dat aan een oude. Oh nee. Oeh, ik moet nog wat jaren mee. Dat is niet zo'n fijn idee. Henk Wijngaard. Ik moet nog jaren mee. Ja, ik moet nog wat jaren mee. Ja, oké. Okay. Nou. Jury. Oh, die is er niet. Nee. Ellen. Wat ja. vind je ervan? Weggooien? Weggooien. Niet echt veelzijdig in zijn tekst, hè? Nee. nee. Nou, kijk. Nee. <laughs> Eindelijk een vakjury. Die <laughs> anderen drukken alleen maar beneden in die kelder die knop in. Ja, nou, eigenlijk is het commentaar, dus Ja. <laughs> Goed. Nou. Uh, we, we, hebben, we, hebben, we hebben geen... Uh, we kunnen niet gooien vandaag, maar uh, in ieder geval... Zo, uh, ja, die is stuk. Oké. Okay. Ja, oh dat klonk goed. Ja, hè? Doe het nog eens? Ja, ja. <lacht> dus. Zie je wel. Je moet, nooit oh, uh, ja, wel creatief. je moet nooit vertrouwen op je elektronica. Gewoon live effect. Ze deden ze vroeger met hoorspellen ook altijd. Hè? Ja. Als er iemand door een grindpad moest lopen, hadden ze gewoon in de studio een grindbak liggen. En dan ging ze er gewoon overheen om lopen. Ja. Mooi hè. Dat was toch wel leuk. Ik heb dat wel eens gezien. Dat kun je nog steeds zien. Hè? Ze hebben geloof ik in de KRO studio, en heel veel, hebben ze nog uh, daar is nog zo'n hoorspelstudio intact. Kun je nog precies zien hoe dat vroeger ging? Paul Vlaanderen en zo. Nou, oh. oh, Paul, ik een speertje. Teur niet Ina. de dader hangt al. Ja. Graham... Goed, voor de rest gaat goed met je. Ja, voor de rest gaat ja, goed ja, eigenlijk... ja, Sorry, ik ben uit die tijd. Ik, <laughs> weet, ik weet nog van, van echte hoorspelen. Paul Vlaanderen en zo, dat weet ik allemaal nog. Ja, dat is nee. leuk hoor. Graham Nash, dames en heren, van de LP Songs for Beginners uit 1972. 71, moet ik zeggen. Uh, ja, gaat dat toch even Gaat die niet. Oké. Okay. We gaan naar nummer draaien waar eh, Graham Nash eh, de lead vocals deed. En natuurlijk ook de background vocals en de akoestische gitaar. En het orgel. Ook nog eens het orgel, orgel, het en, orgel de en de piano. Uit de, de, piano, de, de van, druk. Uit de druk. Calvin Fuzzy Samuels deed de bas. Uh, Rita Coolidge doet uh, background vocals. En als dus je vraagt uh, Rita Coolidge, waar kennen we die nou weer van? Nou, Rita Coolidge die heeft een, ooit in, een, een prachtig nummer gehad. Dat heette Superstar Ken je dat nog? Ja. Dat kwam uit de film Mad Dogs and Englishmen. En later is dat door The Carpenters. Maar uh, zeg maar de originele versie is van uh, Rita Coolidge. Uh, dat is een prachtig liedje. Maar die doet dus uh, de background focus Dallas Taylor. Die doet de drums. Neil Young, daar heb je hem, speelt piano in dit nummer. Dan hebben we ook nog Simon Postumus. Dat is die, die Nederlander, weet je dat? Simon? Sherman. Ja, dat, maar dat is een muziek. Simon Postuma. Ja, zo, zo wordt hij genoemd. Maar hij heet Simon Postuma, in principe. Oh. En dat was die jongen van de Fool, die, uh, die ook bij de Beatles waren en zo. Die dat gebouw in Londen beschikkeld hebben. Hij en Marijke Koger. Uh, en verder hebben we Larry Cox. Uh, oh, die jongen die speelt trouwens de basklarinet. Bas Laten we het even vertellen. So en Larry Cox, die doet de uh, Whiskers. En wat is dat? Ja, de uh, Whiskers. Geen idee. Drink eens met whisky ofzo. Ja, het zou kunnen. <laughs> het zal wel een of ander instrumentje zijn. In ieder geval het uh, nummer dat heet Better Days. Love has moved away. You must face yourself and you must say. I remember better days. She cried cause she is gone She is only moving on Chasing Murray's through a haze Days. Prachtig nummer. Um, we gaan door snel naar uh, Diana Ross dames en heren. Van die uh, prachtige plaat An Evening with Diana Ross uit uh, 1976 een live show in the Ed Henson uh, Theater in uh, Los Angeles Californië. Daar heeft zij een prachtige live show gegeven en vooral ook niet geschroomd om Terug te blikken op haar verleden als Motown artiest, als Supreme en zo. Daar hoort u straks al een leuke medley van. En nu komt er weer zo'n medley. Met allemaal bekende stukken. En dat heet The Motown Story. En dat is ontzettend leuk. U gaat achter volgens horen. Money, that's what I want. Um, ja, eerst de overture. Ja, eerst de overture. En dan Money That's What I Want. De, bekend van de Beatles. Please, Mr. Postman. Ook gecoverd door de Beatles. I Want You Back. Van de Jackson 5. Fingertips. Van uh, Stevie Wonder. Um, die heeft dat gezonden, geloof ik. Ja. Uh, you Keep Me Hanging On. Uiteraard van de Supremes zelf. Baby Love. Ook van de Supremes. En het, het eindigt met Someday Will Be together. Een hele lekkere medley luistert u, dames en heren, en geniet u Diana Ross live. Applausje voor ons, niet aardig, hè? Woe! Ja, aardig, hè? Ja, dat vind ik wel. Het is you? nog niet afgelopen, Oh. 15 jaar, een terrific memory. Oh, ik je ook. 15 jaar dat ik je heb. Nee, hoe lang ben je er? Hij heeft nog steeds van wat? 20. Ik heb er voor 20 jaar. 15 jaar, zie je, ik begin toen ik twee was. En dan. Nee, echt, zie je. Er is een man die zo belangrijk in mijn karakter is. I, the first song I recorded was with him. Was Are you just a breathtaking, first sight, soul-shaking, one-night love-making guy? Ladies and gentlemen, Smokey Robinson, sitting right out there in the audience. Hey, Smokey Robinson. Woo! <laughs> What do you mean by that? Are you trying to tell me something? See, if it wasn't for Smokey, I might be happy. No, that's... no, I've been doing Smokey all my life. It's terrific. It's, you know, it's very smart. Anyway, what's about the rest of the story? Whatever happened? Oh, I remember these three little skinny girls. No. Two skinny girls and one little plump, plump one, <laughs> running around Motown, helping out for car fare, backing up backgrounds, dreaming to be part of that same dream. We were just pleading. <laughs> Gehad dit. Ja, maar ik vond die conferentie wel even leuk. Ik ding luisteren, maar dit hadden we al gehad. Uh, ik, ik zat eigenlijk nog op een ander nummer te wachten, maar dat heb ik niet gehoord. Oh ja, dat, daar stond ze erin te lullen. Dat we ook. Someday we'll be together. Um, een lekkere medley, uh, dames en heren, van uh, Diana Ross. en uh, Van die plaat die heet An Evening uh, with Diana Ross. Van Morrison van de LP Saint Dominic's Preview. Gaan we een uh, nummer rijden dat behoorlijk lang duurt. Maar wel ja. erg mooi is. Het is ook het laatste nummer van dit uur, denk ik. Ja, dan gaan we snel in En uh, dan gaan we snel in starten. Het heet Almost Independence Day. Van Morrison. Dat I can hear the fireworks. I can hear the fireworks. I can hear the fireworks. I'm burned down. San Francisco Bay. Up and down the, up and down San Francisco Bay. I can hear them echoing. I can hear, I can hear them echoing. I can't see the boats in the harbor. We're across the harbor. Lights shining out. Lights shining out. En een koel koel. En een via de En een koel En En een En een koel En een En een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 De Duitse wet bepaalt dat voor uitlevering toestemming van een verdachte nodig is. Nederland is nog niet officieel op de hoogte gesteld. Faber werd in 1947 in Nederland veroordeeld tot levenslang, maar ontsnapte in 1952 uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland, waar hij later de Duitse nationaliteit kreeg.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 Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Wel blijft het vrijwel overal droog. Het is maximaal 21 graden. Morgen meer bewolking en een paar buien, dan maximaal rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rolovaar en Sveen en zoeterwoude 4 kilometer. Na de aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A-tiendering west richting Zaanstad verknoopend compleet 3 kilometer. Een vrachtwagen met een lekker band op de A27 Preda Utrecht bij Lexmond. Drie kilometer, daar is de rechte reis ook dicht. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en bij.